6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Pensioenfondsen door lage rente terug bij af. Drie mannen lichten bank voor miljoenen op. Pastoor op non-actief vanwege misbruik.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 De drie verdachten werden opgepakt in Delft, Rotterdam en Goes. Bij de aanhouding werd ook een wapen gevonden. Het tankopslagbedrijf Otfiel in de Rotterdamse Botlek... moet snel een einde maken aan een gevaarlijke situatie. Er kunnen stoffen vrijkomen die voor het personeel en de omgeving... gevaarlijk zijn, zegt de arbeidsinspectie. Het gaat onder meer om het kankerverwekkende benzeen.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 Onder de Lucas-parochie vallen plaatsen als Ermelo, Nijkerk, Barneveld, Leuste en Hoevelaken. De pastoor zit nu ondergedoken ergens buiten de parochie. Er loopt een kerkelijk onderzoek en de zaak is gemeld bij de politie. Het Schmallenberg-virus is vastgesteld bij vier van de acht schapenhouderijen die zijn onderzocht. Het nieuwe virus veroorzaakt misvormingen bij lammetjes. De getroffen boerderijen staan verspreid over het land. Bij 77 schapenhouders wordt nog onderzocht of ze besmette dieren hebben.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 Pal voor de deur van het Sint-Anna-ziekenhuis in Geldrop is een vrouw bevallen. Dat gebeurde in de auto waar meester naar het ziekenhuis was gebracht. Moeder en kind maken het goed. Uitgerekend vandaag vierde het Sint-Anna-in-Geldrop binnen de duizendste bevalling... sinds de opening van de kraamafdeling in 2008. Sven Kramer heeft zich geplaatst voor het EK Schaatsen Allround in Hongarije. Tijdens selectiewedstrijden lectiewedstrijden eindigde hij op de vijf kilometer als tweede achter Bob de Jong... en gisteren won Kramer de 1500 meter... Tweevoudig Nederlands kampioen Wouter Oldeheuvel loopt het EK mis. Hij werd gedisqualificeerd. Het weer. Vanavond droog en wat opklaringen. Vannacht een matige tot harde westen tot zuidwestenwind wind. En vooral in het noorden dan buien. Morgen trekken vanaf zee opnieuw buien binnen met kans op onweer en windstoten. Dan wordt het 7 graden. Ook de dagen daarna die is zolvallig en behoorlijk zacht. ANWB-verkeersinformatie. Files bij Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam verknopen de Nieuwe meer 2 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding en de afsluiting van de A10... de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Die is namelijk dicht tussen knopen de Nieuwe meer en Osdorp na een aanrijding. Vanaf Rij staat er nu 3 kilometer file. Verkeer richting Zaandam kan beter omrijden... via de oostkant van Amsterdam, via de zeeburger Tunnel. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen...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 Blue van VGZ vanaf 77 euro. Sluit nu af op Blue.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carasso. Goedenavond, bijna 7 minuten over 6. De kredietcrisis is inmiddels drie jaar geleden. We hebben nu een andere crisis. Maar de pensioenfondsen die zijn er in die tijd niet in geslaagd hun boel op orde te krijgen. De NOS onderzocht de situatie van 35 grote pensioenfondsen... en daaruit komt een somber beeld naar voren. De fondsen zijn weer terug bij af, dat kan je wel zeggen. Eerder vertelde Gert-Jan Dennekamp om welke fondsen het gaat. Dat gaat dan bij de negen grootste fondsen. En dan gaat het in ieder geval op, uh, over ABP, zorg en welzijn, PME, bouw, uh, PNO... je eigen pensioenfonds. Die staan er op dit moment uh, slechter voor dan ze zelf hadden gedacht dat ze ervoor zouden staan aan het eind van het jaar. En dat betekent dat ze extra maatregelen moeten nemen. En dan komt bijvoorbeeld het korten van de pensioenen in zicht. Overigens, uit dat lijstje blijkt dat maar bij vijf fondsen het zo goed gaan... dat ze boven het wettelijk minimum zitten. Dus uh, daarnaast zijn er nog 21 fondsen die onder dat minimum zitten... en misschien ook extra maatregelen moeten nemen. Maar daar hebben wij niet alle gegevens van gekregen. Want niet iedereen werkte mee. Niet iedereen werkte mee. Sommige pensioenfonds zeggen Glashart. Wij communiceren alleen met onze deelnemers en niet met de media. En die weigeren dus de gegevens te geven. Wat hebben ze dan die afgelopen twee jaar gedaan? Want die twee jaar was bedoeld natuurlijk om de situatie te verbeteren. Wat, wat hebben ze gedaan dat het niet gelukt is? Of nee, hebben ze helemaal ze hebben niks veel... gedaan? Ze hebben heel veel wel gedaan, maar wat ze niet in de handen hadden... was natuurlijk dat die economische crisis heeft uh, doorgezet. Uh, die is eigenlijk alleen maar erger uh, geworden. De beurzen herstelden zich nauwelijks. En waar ze ontzettend veel last van hebben, is een lage rente. De rente is historisch laag uh, in, in Europa. En daar hebben de fondsen heel veel last van... omdat ze die gebruiken om te berekenen hoeveel geld ze in de toekomst zouden moeten hebben... om alle toezeggingen waar te maken. Als die rente laag is, zou de pot die je hebt eigenlijk veel groter moeten zijn. Nou, die is niet veel groter en dus zie je dat de dekkingsgraden teruglopen. En daar hebben eigenlijk alle fondsen, al die 35 fondsen, mee te maken gehad. Daar zag je dat zeg maar het afgelopen half jaar... die dekkingsgraad enorm naar beneden is gegaan. Gert-Jan Dennekamp was dat. Ik praat verder met Dennis van Eck. Hij werkt bij Mercer, adviseur van pensioenfondsen. Goedenavond, welkom. Ja, als, we, als we even naar gert luisteren, die rente hè, die, die is nu laag. Dat drukt de rendementen. Maar waarom nemen fondsen geen gemiddelde rekenrente? Uh, ja, dat kan je wel doen. Uh, het, is, het is nu niet toegestaan, uh, gemiddelde rekenrente. Niet voor de berekening van de verplichtingen. Niet voor de berekening van de dekkingsgraad. Dus daar zou het uh, toezichtskader gewijzigd moeten worden. Dus het antwoord is nu eigenlijk heel simpel. Het mag niet. Nee, maar uh, uh, zit er iets in om dat te wijzigen? Ik bedoel Zou dat logisch zijn? Um, er zijn de meningen over verdeeld. Uh, vanuit een, een perspectief van de, van de marktwaarde. Dan denk je van ja, je krijgt ook maar een lage rente op je beleggingen. Dus je mag wel met een hogere rente rekenen. Maar die krijg je niet. Dus Dan kom je elk jaar een stukje tekort. Um, andere mensen zeggen van ja, je moet ook een stukje inrekenen. voor Omdat je meer krijgt dan het geld op obligaties. Je krijgt ook... Je belegt ook in aandelen. Uh, en die twee meningen die, die strijden met elkaar. Ja. Nou, voorlopig mag het dus niet. Dus nee. uh, zijn veel fondsen echt in de problemen. Zijn er nou ook fondsen die het nog wel goed doen? Ja, er uh, zijn enkele uh, uitzonderingen eigenlijk. Die, uh, die nog niet uh, boven de wettelijke minima zitten. Uh, dat zijn met name uh, ondernemingspensioenfondsen. Sommigen hebben een uh, storting in de kast gekregen eerder. Uh, in een algemene zin kan je zeggen dat die relatief uh, veel rente hebben afgedekt... en wat minder in zakelijke waarden hebben gezeten. Waardoor ze met name de grote daling van 2008 wat minder hebben meegemaakt... En anders dus die, die storting in de pensioenkas. In het verleden werd gedacht dat grote fondsen beter waren dan de kleinere. Maar als je kijkt naar de gegevens, dan, dan lijkt dat nu niet zo te zijn. Uh, nou, beter kan je uh, op twee manieren bekijken. Als je puur kijkt uh, op, op hoe, hoe alles ingeregeld wordt... alle verschillende onderdelen bijvoorbeeld van het beleggingsproces... dan zullen de grotere fondsen daar ongetwijfeld meer mankracht op hebben. En dan zullen de dingen, uh, minder snelle dingetjes tussen de maas heen vallen... Aan de andere kant, het, uh, ook een groot fonds wordt geleid door een bestuur. En dat bestuur heeft eigenlijk maar een paar knoppen om aan te draaien. Dat is uh, de rentebeslissing, de aandelenbeslissing. En of er wel of niet een bijstorting plaats kan vinden. En met name die rente- en die aandelenbeslissing. Hoeveel je rente afdekt en hoeveel je in aandelen belegt, dat is des bestuurs. Uh, en de grotere fondsen die hebben eigenlijk al eerder al de keuze gemaakt... om wat meer in aandelen te beleggen en wat minder de rente af te dekken. Ja, nu zijn de aandelen eigenlijk gedaald. Uh, sinds uh, begin 2008 en, uh, en de rente is ook gedaald. Dus die twee zaken hebben ja, niet goed uitgepakt. Dat mag je dan dus ook het bestuur van zo'n fonds verwijten? Uh, het is een bewuste keuze van het bestuur, dat zonder meer. Ja, een bewuste keuze, maar die niet goed uitpakt in de meeste gevallen. Zonder meer. Nou, zijn er nou nog andere methoden om, om de positie van fondsen te verbeteren? Want ze gaan nu korter op pensioenen, soms wordt er bijgestoord. De, de premie gaat omhoog. Ja. Zijn er nog andere manieren? Nou, de, de, de meest, voor het beleid van een bestuur uh, zijn de twee meest zekere manieren. Het korten, het niet indexeren uh, en aan de andere kant een extra premie. Want dat zijn eigenlijk zekere euro's, de euro's die je uitdeelt en euro's die je binnenkrijgt. Maar wat gaat nou het verschil maken of het er wel of niet gekort moet worden in 2013? Dat is de toevalligheid eigenlijk of het rendement mee of tegenvalt. En of de rente gaat dalen of gaat stijgen. Als de rente heel veel stijgt en of de aandelenmarkt trekt heel veel aan volgend jaar... dan zal er waarschijnlijk niet hoeven gekort hoeven te worden. Maar op, het, op korte termijn kan je daar met name met, met, een, met een beetje hogere premie... Of, uh, of, of, of niet indexeren, niet heel veel aan doen. En dan, uh, dan zal het kort uh, eigenlijk het enige redmiddel zijn op het, uh, om tot in 2013 de, de boel rond te krijgen. En breekt daarmee het moment momenten aan misschien om, om het pensioenstelsel echt te veranderen? Dat er op een hele andere manier pensioen wordt opgebouwd? Um, nou, het, het charmante van het Nederlands pensioenstelsel is dat we eigenlijk uh, een combinatie hebben van een AOW die op omslag is. Dus dat de mensen van nu die, die nu werken die betalen voor de ouderen van nu en dat vullen we aan met een aanvullend pensioen. Waarvoor de mensen eigenlijk nu al sparen voor verlaten. En eigenlijk hun eigen pensioenpot meer of meer vormen. En die combinatie die zorgt voor een heel duurzaam pensioen, pensioenbestel. Ik, ik wil ook graag de, de, de, de gelegenheid nemen om te, te zeggen dat pensioenfondsen natuurlijk niet alleen staan in dit geheel. Het is een crisis en daar hebben banken last van, verzekeraars last van, mensen hebben daar last van, overheden hebben daar last van. En pensioenfondsen zijn eigenlijk één speler in dat gehele veld. En die hebben we er ook last van. Dat is in ieder geval het nieuws van vandaag. Dennis van Eck, dank van Meursa. Graag gedaan. Oudvoetballer Chola Ling en de voorzitter van de raad van commissaris van Ajax... ...Steven ten Haven, hebben tot vrijdag de tijd om hun geschil samen op te lossen. Ling had een kort geding aangespannen. Ten Haven zou hem beschuldigd hebben van omkoping tijdens een Ajax-ledenvergadering. Ling zou in het verleden steekpenningen hebben aangeboden... Nou, bij het binnengaan van de rechtbank vandaag trof verslaggever Matthijs Holtrop Tje Heeft u ooit met steekpenningen gezwaaid? Heeft u die ooit aangeboden? Nou, je ziet, ik heb een tas vol, maar er zitten alleen maar facturen en rekeningen in. Dus uh, nee, uiteraard niet. Dit is gewoon uh, een persoonlijke zaak. Hij heeft mij uh, zwart gemaakt en uh, geprobeerd om uh, ja, in, een, uh, in een slecht daglicht te plaatsen. En dat... Uh, ja, dat wil ik wel rechtgezet hebben. Ling voelt zich in zijn goede naam aangetast en hij zegt daar last van te hebben. Hij wil daarom een spreekverbod voor Steven ten Haven over de kwestie en 10.000 euro smartengeld. geld. Tijdens de zitting mogen we geen opnames maken, maar ten Haven zegt te hebben ontkend dat Ling ooit betrokken is geweest in een omkoopschandaal. Want zo zegt ten Haven, ik heb niets tegen Ling. Ik wil hem niet beschadigen. Ik weet als geen ander hoe karaktermoord en demonisering voelt. Nou, ik, ik, zeg maar, ik ben niet alleen in theorie eh, zeg maar, bekend in de voetballerij, maar ook in de praktijk. Dus ik heb misschien eh, wat dikkere huid dan meneer eh, Ten Haven. Maar toch heeft Ling onderhuids nog heel veel woede tegen Ten Haven en Ajax. De belangrijkste reden is de mislukte sollicitatie als algemeen directeur omdat er nooit een, naar mijn mening nooit een daadwerkelijke toetsing is geweest voor die positie. Ling vermoedt dan ook dat de verhalen over steekpenningen reden zijn om hem niet te benoemen. Want inhoudelijk zijn beide partijen niet tot elkaar gekomen tijdens de sollicitatieprocedure. Wij worden aangesproken dat als wij vragen geef daar de motivatie voor... Uh, dat wij dan niet moeilijk moeten doen, dat die motivatie reeds gegeven is. Maar die motivatie is tot op uh, uh, uh, heden nog steeds niet gegeven. Is dit een zaak van uh, rancune? Niet van mijn kant. Ten Haven probeert op de zitting alle twijfel over de sollicitatieprocedure weg te nemen. Ling is simpelweg niet goed genoeg, zo zegt hij. En de club van Ling, het Slovaakse AS Trentjen, is ongeveer van het niveau IJsselmeervogels en dan kan je niet zomaar het miljoenenbedrijf Ajax gaan leiden. En bovendien, er gaan nog steeds geruchten over link- en steekpenningen. Maar harde bewijzen kan Ten Haven hiervoor niet leveren op de zitting. Ik ben pas opgelucht als het uh, 100% gerectificeerd is. Beide partijen hebben tot vrijdag om samen een oplossing te vinden. En anders doet de rechter over twee weken uitspraak. Steven Ten Haven die wilde niet reageren. Hij verliet het gerechtsgebouw via een achteruitgang om de pers te ontlopen. Straks 73 apen van chemiebedrijf MSD zijn vandaag met pensioen gegaan. Verkeersinformatie Jolanda van der Velden. Lucella, de files vanavond staan alleen maar bij Amsterdam. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopen de Nieuwe Meer 3 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A10 de west richting Zaanstad. Die is dicht tussen Knopen de Nieuwe Meer en Osdorp na een aanrijding. Dat geeft filevorming tussen Rij en Knopen de Nieuwe Meer 3 kilometer. Andere kant op tussen Osdorp en Rijstad 2 kilometer. Verkeer op weg naar Zaandam kan beter omrijden via de Zeeburgertunnel. Verder nog een korte file op de A9, die me richting Amstelveen... Voor het knopend Holendrecht twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Argentinië kreeg vandaag slecht nieuws te horen over de president, Christina Kirchner. Er is bij haar kanker vastgesteld in de schildklier. Vanmiddag sprak ze er zelf over. Dat deed ze tijdens een bijeenkomst met gouverneurs. de alle Argentijnen bedankt ze hier voor de getoonde solidariteit en de liefdevolle reacties. Latijns-Amerika-correspondent Marjon van Rooyen. Marjon, als je haar zo hoort praten, hè, kan je inschatten hoe ernstig het is? Nou ja, elke Argentijn is een zelfbenoemde dokter, zoals ze allemaal kleine voetbalcoaches zijn. En je hoort dat er stem... Uh, afgezakt is, zwaarder is geworden en schorder is geworden, dat schijnt geen goed nieuws te zijn. Maar ja, volgens de regeringswoordvoerder uh, zijn er nog geen uitzaaiingen. De kanker lijkt tijdig ontdekt te zijn uh, bij een routinecontrole vorige week. Uh, ja, en, en wat, wat je ook op alle Argentijnse sites nu al kan lezen is dat... Uh, als het niet uitgezaaid is, leeft 95% van de patiënten nog meer dan 10 jaar door. En, en ze werkt dus ook wel gewoon door, zo te horen. Nee, nee, uh, ja, nu, nu, nu nog wel. 4 januari wordt ze geopereerd... En dan uh, is ze ongeveer twintig dagen tot een maand uit de running... en dan neemt de vicepresident het over. Dat is een econoom, tevens beroemde zanger. En ze bedankt alle Argentijnen voor de getoonde solidariteit... en de liefdevolle reacties. Heeft het veel losgemaakt bij de Argentijnen? Zo. Ja ja, ja, ja, ja. Dit is echt super emotioneel. Kijk, Christina Kirchner, dat is ja, een, een typisch Argentijns icoon. Echt met referenties aan Juan en Eva Perón. Eva, die trouwens ook aan de kanker gestorven is. Nou, vorig jaar raakte Christina Kirchner haar man Nestor kwijt. Die, die, die was voor haar president en zou ook na haar weer president worden. Nou, daar stond ze dan opeens. Hij, hij was trouwens niet aan de kanker doodgaan, maar een hartaanval. Daar stond ze dan als de sterke, treurende weduwe die zwoer... dat ze het levenswerk van de liefde van haar leven zou afmaken. Maken. Nou, dat was toen al dé explosieve Argentijnse cocktail zeg maar, van macht, liefde en dood. Met miljoenen tegelijk stonden de Argentijnen uh, geroerd te zijn. En later werd ze met een historische uh, meerderheid herverkozen. Ja, en nu dit. Uh, Twitter is onmiddellijk ontploft sinds, sinds uh, vanochtend. Het is uh, sterkte, Christina. Ik hou van je. Het komt goed. Uh, er wordt gebeden voor haar op internet... En de dag voor haar operatie wordt er bij haar huis een waken gehouden... om haar te steunen in deze zware tijd. Zeg, en jij noemde net Perron, we zaten hier vanmiddag ook even te denken. De, het is zeker niet de eerste Zuid-Amerikaanse leider... bij wie kanker geconstateerd wordt. Daar kan je een vrij luguber rijtje van maken. Ja, nou, Het is volgens mij niet een gezond continent voor presidenten. Want uh, ja, het begon met de huidige vrouwelijke president van Brazilië... Dilma Rousseff, uh, anderhalf jaar geleden lymfekleerkanker. Maanden liep ze rond met een pruik... en uh, nu is haar voorganger, de populaire Lula... loopt met een, met een kale kop rond keelkanker. Toen kwam de linkse president, de priesterpresident van Paraguay... Lugo, ook met lymfekleerkanker, loopt ook met een kale kop rond... en natuurlijk, dat weet iedereen waarschijnlijk wel... Chávez van Venezuela, die sinds juni uh, ook uh, chemo heeft... Nou, niet voor niks waren het eh, Lugo en met name ook Chavez die als eerste aan de telefoon hingen bij, eh, bij Christina. Met, ja, ik zou het maar zeggen, tips voor kanker. En eh, Chavez die heeft inmiddels al gegrapt dat ze nou maar een top moeten houden... voor een aparte top voor presidenten met kanker. Goed, dat is zijn manier om daarmee om te gaan. Maar uh, toevallig, Luc is het wel. Marion van Rooij, dank met dat uh, laatste nieuws dus uit Argentinië. Dan die apen. 73 damesapen die kunnen van hun pensioen gaan genieten. Het zijn de apen van farmaceutisch bedrijf MSD in Os. Jarenlang hebben ze de wetenschap gediend. Ze zijn nu overbodig geworden en ze worden ondergebracht bij de stichting AAP in Almere. De eerste 16 gingen vandaag over naar het nieuwe onderkomen. Heeft iedereen goed beeld of moet hij nog een keer aankomen rijden? Want dat kan allemaal. Nou, uh, het is een, een mediacircus, dat kan je wel zeggen. Want uh, de, de ambulance komt aan met veevervoer erop. En om een uh, heel mooi plaatje van de aankomst te maken... wordt er nog een keer opnieuw gevraagd... de ambulance het terrein van de stichting AAP hier in uh, Almere op te rijden. Karin Janssen hier van, uh, van AAP. Uh, wat, wat zit er nou precies in die ambulance? In die ambulance zitten transportkisten met java-apen. En die zijn gehuisvest in drie verschillende grote transportkisten... waar iedere keer vier dieren in zitten. En vier aparte uh, kisten waar iedere keer één dier in zit. Dat zijn namelijk dominante dieren. Dus die kunnen niet voor zo'n lange reis uh, in eenzelfde kooi gehuisvest worden. Gaan ze een goed leven tegemoet hier? Absoluut. Goede oude dag. Ja, zo oud zijn ze eigenlijk helemaal niet zo, hè? Nee, het zijn relatief jonge dieren. Uh, ze zullen hun oude dag niet volledig bij aap doorbrengen. Want zoals bij alle andere dieren proberen wij een goed verblijf voor ze te vinden... in dierentuinen of safariparken of wildparken... waar ze de rest van hun leven op een hele mooie manier kunnen doorbrengen. Nou, We gaan de aankomst nog een keer doen. Absoluut. Als ik tot aan het hek rijd daar achteruit de brug... dan halen we hem op de bus, dan uh, nog één keertje. Monique Mols van uh, MSD loopt uh, achter de wagen aan. De dieren komen van jullie uh, vandaan. Het blijft een beladen onderwerp, Proefdieren. Uh, hoe kijken jullie daar nu tegenaan? Nou, het is helaas nog niet mogelijk om uh, geneesmiddelen te ontwikkelen en te produceren zonder uh, de hulp van, uh, van proefdieren. Dus het is een realiteit uh, en het verplicht je natuurlijk wel om ervoor te zorgen dat de dieren het zo goed mogelijk uh, hebben bij je. Uh, zijn er nu geen proefdieren meer bij MSD? Er zijn nog steeds proefdieren bij MSD. Zoals ik al zei, het is niet mogelijk om uh, geneesmiddelen te uh, ontwikkelen en te produceren zonder de behulp van, uh, van proefdieren. Maar de apen, uh, die hoorden bij een onderzoek wat we niet meer doen in, uh, in OS. Het ging over anticonceptie, hè? daar zijn de, de dames vooral uh, in ingezet. Ja, de apen zijn uh, ingezet bij uh, onderzoek naar anticonceptie en vruchtbaarheid. Nou, dat onderzoek is gestopt uh, in OS. Uh, er zal geruime tijd worden deze apen niet meer gebruikt in, uh, in onderzoek... Um, we moesten daar een oplossing voor, uh, voor zoeken. Uh, we hebben dat samen met de dierenbescherming zijn wij in contact gekomen met stichting AAP. En uiteindelijk hebben we voor deze optie gekozen. En daar ben ik heel blij mee. Nou, Dan gaan de apen in kisten. komen ze uit uh, de ambulance. Van die uh, schattige kopjes die uh, door het traliewerk van de kisten heen kijken. En dan gaan ze in een uh, afgesloten Dagverblijf, daar moeten ze een tijdje wennen, dat kan wel enkele weken worden. En dan, als alles in orde is, mogen ze naar het buitenverblijf. Frank Dales van de Dierenbescherming. Ja, jullie hebben een bemiddeld, een soort mediator tussen MSD en Apen om die proefdieren hier te krijgen. Klinkt zo raar dat de Dierenbescherming meewerkt om proefdieren uh, ergens anders te krijgen? Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Maar de dierenbescherming die probeert beweging te krijgen... in de vastzittende discussie over dierproeven in Nederland. En dat vindt de dierenbescherming jammer, want het gaat ten koste van de dieren. Daarom heeft de dierenbescherming het standpunt... Je moet accepteren, er zullen altijd dierproeven zijn in Nederland. Maar we kunnen wel proberen om het te verminderen, te verfijnen en te vervangen. Niet alleen vasthouden aan je eigen standpunt, maar partijen verbinden met elkaar. En dat is de dierenbescherming dit keer weer gelukt. Klinkt een beetje soft eigenlijk. Het klinkt een beetje soft, maar dat maakt mij niet veel uit als het resultaat er maar is. En we hebben weer 73 dieren die niet meer aan dierproeven onderhevig zijn. De apen bij Stichting Aap in Almere. U hoort een verslag van Theo Verbrugge. Wietplantages die zijn steeds vaker te vinden in panden... die tijdelijk verhuurd worden door particulieren. De huiseigenaren zitten nadat de huurder is vervlogen... met de schade die veroorzaakt is door het kweken van de wietplanten. Rob José is van het bureau vastgoedonderzoek. Goedenavond. Goedenavond. U helpt mensen die dit overkomt. Hè? Ziet u ook een toename? Ja, dat klopt. Ja, we hebben natuurlijk een, een hele hoge handhaving in Nederland als het gaat om henentwilt. En daardoor zie je ook enorm veel verplaatsingen binnen het vastgoed naar, ja, naar andere kanten toe. Dat houdt in dat in principe mensen ja, met dubbele hypotheeklasten getroffen worden. Maar ook mensen die in het buitenland wonen en een koophuis bijvoorbeeld hier hebben. En, en die worden ook echt uitgezocht door mensen die wiet willen, willen telen om, om, om het daar te doen, in hun huizen? Nou ja, in feite uh, verhuren die mensen hun huizen verder. Dat doen ze via uh, verhuurbemiddelaars. Nou, Deze verhuurbemiddelaars die, die bieden de woningen uh, op internet aan, de verhuuring. En dan, uh, ja, dan uh, dient zich een kandidaat aan. En uh, ja, die kandidaat die zich aandient, die uh, gebruikt daar uh, valse gegevens bij. Denkt u aan uh, valse paspoorten, valse loonstroken. Of de gegevens kloppen gewoon niet. En dan krijgt een eigenaar gewoon te maken met een dubieuze huurder. En to, toen ik dat hoorde vanmiddag, dacht ik, nou ja, goed, dat zal misschien drie keer gebeuren in Nederland. Of is het vaker? Nee, nee dat is, het probleem is groot. Het, en dat is groot? Het, nou, ik durfde niet, durf niet in precies te zeggen hoeveel cijfers, maar uh, ik, ik volg de trend nu al vijf jaar. En dat begon in het begin uh, dat uh, woningcorporaties ook wel eens via VU-bemiddelaars de woningen verhuurden. En toen zag ik de schade ook uh, ontstaan. En uiteindelijk zie ik nu steeds meer slachtoffers vallen. En onder andere met dubbele, hypotheek, eh, dubbele hypotheken die noodgedwongen moeten vuren. Ja, en dat is natuurlijk rampzalig op dat moment. Dan ga je op je knieën. Want, want er ontstaat schade, hè? Waar, waar wordt die schade nou vooral door veroorzaakt? Nou ja, kijk, het is zo. Kijk, iemand die, die, die gaat zo'n endokwekerij bouwen... ja, die boort natuurlijk door die hele woning gaten heen. En slangen en buizen en, en tapt elektriciteit af... Stinkt, ja, het stinkt, toch? Het stinkt, ja, de buren... Zou ja. zeggen? Ja, het gaat stinken. Nou, vervolgens dan, wordt zo'n kwekerij opgerold. Nou ja, dan gaat natuurlijk iedereen direct plukken aan de, de veroorzaker. Denkt u dat de energiemaatschappij direct probeert faalsonderzoek te doen? Uh, de Belastingdienst zal uh, direct geld gaan halen bij de veroorzaker. Maar ja, die is dan in feite al, al, al helemaal kaal geplukt. of Misschien hebben ze hem ook wel niet gevonden. En is dan degene die het huis verhuurt, is die dan vervolgens juridisch aans aansprakelijk? Nou, ik vind het van niet. Nee, uh, maar nee, dat, <laughs> we hebben het hier niet over vinden, maar is het zo? Uh, ik vind, als je tenminste, als iemand uh, zijn woning uh, verhuurt, vind ik niet dat hij daarvoor aan Nee, dat begrijp ik. Is. Maar is het zo, volgens de wet? Nou, daar zit er wel een, uh, een moeilijk vlak in. Zo heb ik rechters meegemaakt die uh, het akkoord vonden dat op één identiteit en op een loonstrook uh, verhuring goed was. Maar dat blijkt in de praktijk dus helemaal niet goed te zijn. Dan moet je toch doorzoeken en uh, goed uh, controleren of dat, uh, de persoon eerder wel is wie die is. En of, die, of dat allemaal wel klopt. En uh, ja. Dus is mensen goed. die hun huis willen uh, huren, verhuren, zijn gewaarschuwd bij deze. Uh, Rob José van het bureau vastgoedonderzoek dank. Ze moeten even goed controleren wie daar komt te huren. En als diegene er eenmaal zit even af en toe kijken zo te horen. Nou ja, ja, nou ja, kijk, wat, wij, wat, wij, wat wij graag meer zouden zien is dat alle partijen die zich als verhuurbemiddelaars in de markt neerzetten. Of voor deze mensen, want dat zijn in principe klanten, hè, die eigenaren. Die, die hebben een wens om de woning te verhuren. En dat zij kritischer uh, gaan kijken op uh, de verhuurprocessen. En, uh, en, uh, dus, uh, misschien moeten ze daar een opgeleid worden of extra ondersteuning hebben. En, uh, daarnaast uh, vind ik zelf dat uh, mensen die gedupeerd zijn, uh, ja, die mogen bij ons aankloppen. En die zullen wij helpen in de rechtsgang. Meneer José, ik ja? wou het hierbij laten. Dank u wel. Uw punt is duidelijk en uh, ik wens u een heel goede avond. Ja, ik dank u voor uw tijd. Jo, dag. Okay, dag. Die tijd die zit erop, dus ik wens uh, nu iedereen een heel goede avond. Um, Joost Eertmans, avondspits van WNL, zo na half zeven. Joost, goede avond. Goedenavond. Uh, jazeker, avondspits. Het is mijn laatste van 2011, dus tijd voor mij om vooruit te gaan kijken met de luisteraars. Wat gaan we doen in 2012? Wordt het huilen met de lampen aan? Gaan we occupy'en? Gaan we stoppen met zeuren en doorpakken? Huilen uh, met de lampen aan? Kan dat niet? Nou ja, ik zit even te denken hoe je dat combineert. Nee, dat kan trouwens heel gewoon. Maar dat is een uitspraak, dacht ik. Of ik oh, okay. iets verrommels. Ja, nee, dat zou goed kunnen. Ik denk dat het gewoon een ouderwets Hollands ja. gezegd is uit het jaar nul. Ik ken hem niet. Dus dat past. Misschien iets wat uit is in 2012. Dat kan. Maar wordt het, dus wordt het zuur of doorpakken? Wordt het je huis verkopen? Of gaan we nog even wachten? Ik ga praten met de trendwatcher van Nederland op dit moment. Rich, Richard Lamp. Hij gaat voor ons kijken in de glazen bol. En mijn eigen voorspelling, Lucelle, voor 2012. Grappig, meneer Lamp. Ja. Meneer Lamp hij nou, schrijft hem met, ik moet wel zeggen met, een, met een B aan het eind. Ik dacht lamp, maar dat is het niet. Het is lamp. Hij, hij komt langs in avondspits. Hij gaat kijken. En ik zeg zelf, mijn eigen voorspelling is... crisis uit in 2012 en sport... Helemaal in 2012. Dat is mijn mening. Maar ik hoor graag wat de luisteraars vinden. Waar gaan we naartoe? Wat, waar hebben we zin in? Wat is uit? Wat komt, er, wat komt er voor terug? 0800. Wat staat er te gebeuren in 2012? 0800 1121. Om te bellen live en gratis hier bij Avondspits van WNL. Kan ook getwitterd worden. Dat is ook gratis trouwens. Hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Uw mening over 2012. We gaan erover praten. Heel snel. Namelijk direct na het internationaal. Tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. Drie jaar na de kredietcrisis staan de pensioenfondsen er weer net zo slecht voor als in 2009. Daardoor worden mogelijk 7 miljoen werkenden en gepensioneerden gekort op hun pensioen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De fondsen moeten binnen drie maanden beslissen of de pensioenen in 2013 worden gekort en in welke mate.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 Het tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdamse Botlek moet snel een einde maken aan de gevaarlijke situatie. Er kunnen stoffen vrijkomen die voor het personeel en de omgeving gevaarlijk zijn, zegt de arbeidsinspectie. Otfiel ontkent dat er gevaarlijke dampen vrij kunnen komen. En dit jaar zijn opnieuw meer wietplantages ontdekt en ontmanteld. Gemeente, politie en energiebedrijven schatten de stijging tussen de 7 en 10 procent. Per dag worden er gemiddeld 15 plantages leeggehaald. Opvallend wordt de toename genoemd van kwekerijen in panden die tijdelijk worden verhuurd. En tot zover het hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en lokaal valt er wat regen. Dat is nu vooral het geval in het zuidwesten van het land. Vanuit het westen trekken opklaringen binnen. En Verder staat er veel wind. Maandag tot hard, windkracht 4 tot 7. En later vanavond in het noordwesten nog kans op stormachtige wind, windkracht 8. Vannacht in het noorden een enkele bui. Verder blijft het droog. Het koelt af naar een graad of vijf. We houden veel wind uit west tot zuidwest. En bovendien in het noorden bij buien zware windstoten tot 80 km per uur. Morgen opnieuw veel bewolking. En vooral in het westen en noorden trekken stevige buien over met hagel en onweer. Het wordt ongeveer zes of zeven graden. En ook morgen veel wind. Matig tot vrij krachtig boven land en krachten tot hard langs de kust. En morgenavond kan de wind langs de kust weer stormachtig worden.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 Aan WB, verkeersinformatie Er staan nog files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen de knopende de en de Nieuwemeer 4 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding die er was op de A10 de West van Amsterdam. Daar staat tussen knooppunt Amstel en knopende Nieuwe Nieuwemeer nog 4 kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. De andere kant op staat tussen Osdorp en Oud-Zuid nog 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits Joost Eerdmans. Crisis is uit en sport is in in 2012. Ja, goedenavond, dit is Avondspits van WNL. We gaan praten met de lampen aan. Tot 7 uur telt uw mening mee. Bel WNL 0800 1121. Welk jaar gaat 2012 voor ons allemaal worden mensen? Verdere crisis, optimisme of enorme werkloosheid? Een nieuwe terreuraanslag of stijgen we met z'n allen weer een beetje op de veiligheidsladder? Meer of minder populisme? Wie gaat het maken en wie valt uit de boot? Het staat allemaal in de sterren geschreven. Mijn hoop, of beter gezegd wens, is de volgende. Volgend jaar wordt een super sportjaar met Olympische Spelen en Nederland als Europees kampioen. En ik denk dat de crisis weer zal afzwakken... puur omdat we er geen zin meer in hebben... en dat wij als consumenten gewoon geld blijven uitgeven. Wat denkt u dat 2012 voor jaar gaat worden? Voor u persoonlijk en voor Nederland. Wat mij betreft is het duidelijk, 2012... crisis is uit en sport is helemaal in. En dan komt altijd weer de gewone vraag... die we elk jaar opnieuw onszelf stellen omdat we nou eenmaal niet in de toekomst kunnen kijken. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Gaan we staken? Gaan we kraken? Of gaan we er iets moois van maken? Weet u al een beetje wat of hoe? Bel WNL 0800 1121. Ja, de grote man van vroeger hoorde je natuurlijk Wim Kan. Cabaret dat nooit verveelt wat mij betreft. En toch moet je altijd weer even aan denken rond deze tijd. Uh, de cabaret shows van, uh, van Wim Kan. Maar goed, 081121 voor de actuele stand. Namelijk, wat vindt u van 2018? Wordt het een fantastisch jaar. Heeft u er zin in? Weg met 2011. Hier is 2012. Wat ziet u gebeuren? Ik hoor het heel erg graag. Op 0800 1121 zelf zeg ik. De crisis is verleden tijd in 2012. En sport, dat wordt hem helemaal. We gaan massaal aan de sport. Maar misschien denkt u wel, we krijgen nieuwe verkiezingen. Of Wesley en Jolante gaan uit elkaar. Misschien haalt u uw kinderen van de crash. Of neemt u open oma in huis? Het zijn allemaal ontwikkelingen die kunnen gebeuren. 0800 11 21. We gaan praten met de trendwatcher op dit moment van Nederland... Richard Lamp. En eh, daarvoor nog even met Willem Vermeent... om te kijken of het waar is dat die crisis een beetje gaat verdwijnen. Maar u kunt dus twitteren en bellen. Twitteren doet u door middel van hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Ook Martin de Koning zegt... Geef mij maar 2012. Ik zie alleen maar mogelijkheden voor het komend jaar. Interessante uitdagingen, zegt hij. En hij zegt... Ik schat zo in dat Richard Lamp een positieve trend gaat neerzetten. Nou, dat zullen we inderdaad uh, moeten afwachten... En uh, wij zien voor het overige veel bellers nu al. 081121, Willem Wiers uit Eindhoven. Hallo, malle hier? Ja, goedenavond, zegt u maar, waar gaan we naartoe in Hai. 2012? Ja. Ik denk dat uh, 2012 de crisis door blijft gaan. En dat het een nadeel is dat de Olympische Spelen dicht bij huis zijn. Vanwege het gevaar? Omdat ik denk dat mensen een hele hoop geld uitgeven omdat het nu een dicht bij de deur is. En zelfs mensen die eigenlijk het geld er niet voor hebben. willen nu een keer naar de Olympische Spelen. Ja. Omdat het dus in, uh, in Engeland is. Ja, tuurlijk. En dat de mensen daar nog slechter af zijn dan ze nu al af zijn. Maar die kaarten hebben ze al lang betaald. Uh, dat wellicht. zou misschien kunnen. Ja. Maar, toch hebben ze die kosten gemaakt. Die kosten zijn gemaakt. Nou, we gaan ze in vermeend vragen of het slecht is om, om geld uit te geven. Uh, kaarten voor de Olympische Spelen. Dank je zeer, mevrouw Gees uit Haren. Ja, meneer goedenavond, meneer Eerdmans. Goedenavond. Nou, dit wordt een fantastisch jaar. Ja, u heeft er zin in. Jazeker. Dat klinkt goed. Ik ben een recht van lijf en leden. Ik woon in Haren bij Groningen. En Mooi. ik ga naar en koog Ja. En daarnaast heb ik dit weekend met oud en nieuw... mijn nieuwe lover te logeren. Kijk aan. Nou, kan komt toch niet op? Wat heb je nog nodig eigenlijk, hè? Dan, dan, dan nee, weinig. Ik... Ik heb Nee, nee. ik ben straalgelukkig. Ik hou van muziek, ik hou van toneel. En wat van... ziet u gebeuren? Als u nog één ding moet zeggen van u houdt van een hoop dingen, wat gaat er gebeuren wat u betreft 2012, landelijk, Nederland, wat is de trend? Nou, ja meneer Eerdmans, uh, iedereen zegt dan, we zitten in een crisis, uh, ik hm. zelf vind dat niet. Hm. Ik niet. vind wel dat uh, Griekenland eruit moet worden geflikkerd... met mijn uh, uh, goedkeuring. Ja. Uh, die moeten maar terug naar de drachmen... Die horen niet bij de Europese Unie. Dat wilt u doen. En voor de rest zegt u, het is eigenlijk een fantastisch jaar. Maar de crisis, dat, daar merk ik weinig van. Nou, leuk, leuk om te horen, mevrouw Gees. Een hoop positieve energie hier bij Avondspits op Radio 1. Mooi en goed om te horen. De crisis is uit, zeg ik, in 2012. En sport is helemaal in. 0800 1121, uw voorspelling in de glazen bol. Graag even melden. Mevrouw Jansen uit Limburg. Ja, ik uh, verwacht uh, dat het kabinet zal falen in maart van dit jaar. Van 12.000. Ja, nieuwe verkiezing. Uh, uh, 2012. En uh, nieuwe verkiezingen zullen wel uh, komen in april. In april? Okay. Of mei. Op 1 april? Okay. April of mei zal nieuwe verkiezingen komen. Ja, u gelooft okay. dat het misgaat. Ik voorspel uh, wel goed. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, qua economie zal wel gewoon goed uh, worden. Ook beter. Nou, dat zeg ik ook. Die verkiezingen, daar geloof ik zelf niet in dat dat al in april gaat gebeuren. Nee, maar het maar op. Als ze zullen gebeuren, moet u bellen. We noteren het mevrouw Jansen uit Limburg. We noteren het hier bij de redactie. Als, we, als het kabinet valt in april, dan bellen we u onmiddellijk op uh, in de avondspits. Dank u zeer. Mocht u bellen naar 0811 en u krijgt in gesprektoon op dit moment. Dat kan, de lijnen zijn allemaal bezet. Maar blijft u proberen, want over een paar minuten komt u er zomaar wel door. Dat is mijn voorspelling en die doe ik ook eens even hier ten beste. Willem Vermeend, goedenavond. Dat is een slechte, een slechte doorschakeling, maar Willem van Meen was even aan de lijn, nu niet meer. Dus we gaan, we gaan hem nog een keer proberen, geeft niks. Meneer of mevrouw van Zwam, goedenavond. Goedenavond, Remco van Zwam. Ja, hallo. Ik uh, voorspel een, een einde van de social media, althans een, een zware inkrimping en uh, op zoek terug naar een, een stuk privacy. Meer privacy? Ja. Ah, Ik denk dat de, de social media een beetje zijn top heeft uh, bereikt. Je ziet al uh, verschillende uh, social media sites uh, toch wel uh, het zwaar hebben onder druk staan. En ik, uh, ik denk dat uh, de reden daarvoor is dat iedereen een beetje de uh, uitbundige, uh, uh, ja, een beetje ermee klaar is. Oké, okay, nou, dus een positief geluid ziet u ontstaan in 2012. Ja. Maar dat, dat kun je op vele manier uitleggen. Nou, zeer, zeer bedankt voor het bellen. Nu wel Willem Vermeent aan, aan de lijn. Uh, Willem Vermeent, ik, ik uh, goedenavond. Goedenavond, uh, Ja, hallo. En Willem, ik zeg, crisis is uit in 2012. En wat zegt Willem Vermeent dan? Ik uh, hoop het voor je. Uh, wat ik wel verwacht, overigens, als Nederland uh, het goed doet qua voetbal... en in de top drie terechtkomen, dan is de crisis inderdaad uit. dan gaat dan het nieuws zo verheersen. Maar dan moet het wel realistisch zijn. Uh, op het ogenblik zie je bijna alle signalen, niet alleen in Nederland, die staan uh, op storm. Dat betekent veilig gesproken dat we wel problemen krijgen met onze economie. Ja. Kun je twee dingen naar kijken. Je kan met de pakken neerzitten en je kan somberen. En aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja, uh, als het nou toch aankomt... Beter, uh, niet met de bakken er neerzetten, nee. maar tegenaan gaan. Precies, dat zeg ik ook. Maar het integreren wat je net zei, ja. want ik had ook niet voor niks die koppeling van crisis uit, sport is in. Jij zegt echt als econoom, mocht Nederland Europees kampioen ja. worden, dan gaat die crisis ja. aan ons voorbij. Dan, dan, trekken we. Maar dat gaat namelijk, er is namelijk. Er, er is economisch onderzoek naar gedaan. Ik zeg niet voor niks. Uit economisch onderzoek blijkt dat een, een wereldkampioen <laughs> voetbal en een economisch kampioen dus het bij Duitsland is dat gebleken. En ook eerder, eerder onderzoek, het heeft een positieve effect op de economie. Ja, maar niet alleen bier bedoel je. Of... En je ziet dat mensen, mensen zijn dan optimistischer, die zijn vrolijker en dat heeft een effect. Je kunt, dus het zal ongetwijfeld een beetje een effect hebben. Dus ik, ik, maar aan de andere kant verwacht ik veel meer van van, van ondernemers die nu tegen zichzelf zeggen, joh, uh, ik zie dat het minder gaat. Ja. Maar ik ga niet bij de pakken neerzetten, ik ga er lekker, lekker flink tegenaan. Nou ben ik ben het helemaal mee eens, dat zeg ik ook. En hoe gaan we met elkaar die crisis te lijf? Wat, wat, wat adviseer jij ons als, als simpele ploeteraars uh, om te gaan doen? Om eruit te blijven? Nou in de eerste plaats, uh, iedereen die op 1 januari of op 2 januari zijn personeel moet toespreken... die beveel ik aan om te zeggen, nou we zijn wel realistisch. Het wordt zwaar weer, maar we staan hier met z'n allen. Ja. En wat we gaan doen, we gaan uh, een tandje bijzetten en we gaan er flink tegenaan. Want... Op het moment dat je uitstraalt een soort sommerheid... dan heb je in ieder geval bereikt dat de economie nog verder de punten gaat. Perfect. Ik vind het mooi, Willem. Of heb je nog een toevoeging aan het eind van dat je zegt... de trend voor mij is dit in 2012? De, de, de trend voor mij is dat er ook nieuwe kansen komen. Ja. ja. Nou, we kennen je. Je bent een positief mens. Dus dat hopen we uit te stralen naar de luisteraars... en de bellers die, die ons, uh, ons tegemoet komen. Zeer bedankt, Willem. En... Ja? Nog een laatste? Mee. Wat zeg je? Ik doe graag mee. Jij doet mee? Oké, okay, Willem. Bedankt. Ik spreek je graag weer in 2012. je te horen. Willem Vermeent is positief gestemd. En waarom ook niet? We zijn, we zijn toch niet... Uh, te, we gaan het niet in honderd. 0800 1121. Ik zeg crisis uit. En sport, luister. Dat wordt het helemaal in 2012. Uh, Elsa van Vliezen. Van Vlieten. Van Vlieten, sorry. Goedenavond. Hallo. Hallo. Zeg maar. Ja, 2012 wordt een heel bijzonder jaar. ja. Heel positief. Uh, de crisis is helemaal niet interessant. Wel of geen crisis. Maakt echt niet meer uit. Het belangrijkste is dat je bent bij wie van wie je houdt. Je familie, je vrienden. Ja. En de rest is eigenlijk oninteressant. En wat zie je gebeuren in 2012 wat, wat betreft een belangrijke trend? Of voor jezelf of voor het land? We gaan veel meer naar onze hartenergie. Dus uh, mensen die hun baan verliezen, die andere werk gaan doen, verhuizen. Uh, dat gaat allemaal gebeuren. Ja. Uh, ja, we gaan steeds meer van elkaar houden. En sommige mensen vinden dat doodeng en die gaan elkaar de kop in slaan. Andere mensen, ja, die vallen elkaar om de nek, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus veel meer contrast, maar uh, ja, liefde komt eraan. Liefde en, en, en, en minder, minder polarisatie in de politiek? Nou, die politiek, dat valt allemaal om, alles valt om. Oh. Maar dat is helemaal niet meer interessant, eigenlijk. Gewoon de liefde staat voorop. Dat het nog allemaal op elkaar staat, dat is nog een wonder. Okay. Maar dat komt gewoon een hele andere tijd aan en dat is alleen maar heel erg mooi. Dank je Elsa van Vliet. We gaan verder. Friso Twitter: Spanje is wereldkampioen geworden ten koste van Nederland en heeft 5 miljoen werklozen. Hoeveel effect heeft voetbal dan? Die vraag hadden we nog eens even aan, aan Willem Vermeend kunnen stellen. Uh, Sam van der Pool zegt de mens leidt nog steeds het meest van het lijden dat hij vreest. De blik positief houden, dat is een kunst en die kan iedereen leren. Uh, Elsa, hebben het net gehad, Hans Mulder. Hoi, mijn Hallo, hand. je hebt een voorspelling voor ons. Ja, uh, uh, ik denk dat de helaas de crisis volgend jaar nog even aanbleeft. En dat komt omdat uh, onze industrie... en daar stoor ik me af en toe wel eens aan... een uh, paar weken geleden uh, dipte onze industrie... of dipte de economie met 0,3 procent. En dat betekent dat we geen tv's kopen en geen auto's kopen... maar het grootste deel van onze industrie produceert, maakt en levert uh, voor driekwart aan het buitenland. Ja. En die maakt uh, producten voor uh, autobandenfabrikanten, uh, die maakt uh, producten voor uh, onder andere BMW in Duitsland. En uh, ja, ik let altijd maar op één ding. Ja. Als er BMW's en Mercedes worden verkocht, dan gaat het in onze industrie goed. Dus helaas... Oké, okay, dat is een... Dat nou, nog even dippen. dan gaan we daarop letten. Da Dank je zeer. Ik roep iedereen op. Ook te doen, mee te doen op Twitter. Hashtag WNO gebruiken. Hashtag Eertmans. Ik lees uw tweets zoveel mogelijk live voor. Hier bij Avondspits. Het gaat over 2012. Wie kijkt ermee in de glazen bol? Wat gaat gebeuren? Nieuwe verkiezingen? Een nieuw... Uh, of de val van het kabinet wellicht? Of voor u persoonlijk? Ik zeg, de crisis is uit in 2012. En sport... Is in in 2012. 0800 1121 of hashtag WNL gebruiken. Uh, aan de lijn nu Richard Lamp. Hij is zoals aangekondigd de trendwatcher van Nederland op dit moment. Hij doet dat samen met zijn vrouw. Ze zijn een trendwatchers duo. Zijn vrouw heet overigens Lieke. En uh, goedenavond Richard. Goedenavond. Ik vind dat je leuk bezig bent zo een beetje met dat doe-het-zelf trendwatcher. Kijk, ja, ik doe, maar, ik doe ook maar eens even mee. Nou, je komt aardig weg, toch? Ik, tot nu toe wel. Maar goed, je kunt het misschien pas afrekenen als we, als we een eentje verder zijn. Ja, volgend jaar. Daarom. Richard, jij zit nou op de kop af uh, hoeveel dagen hebben we nog? Uh, acht uh, of, of nee, veel minder. Uh, vier dagen, drie ja. dagen. Tot aan het nieuwe jaar. Uh, jullie hebben vo vorig jaar, of tenminste eerder, vo volledig correct voorspeld... dat we in een financiële crisis terecht zouden komen... toen nog niemand dat zag aankomen. Dus ja, dan... dat was best lastig, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Want de mensen geloven je niet en ook commentaar en gedoe. Ja, en achteraf had iedereen het gezegd natuurlijk. Ja, en nou, heb... nou goed, dat heb je dan op je konto staan. Ja. En nu zeggen jullie het wordt het jaar van de verwarring. Ja, grote verwarring zelfs. En, en, en, je hoort het al een beetje bij Willem en bij de luisteraars ook net... van ja, die crisis die zet natuurlijk door. Laten we heel eerlijk zijn, dat is het slechte nieuws van vandaag. Dat gaat gewoon jaren duren. Maar je ziet ook dat de mensen het zat zijn. Hè? Dat ja, ze zoeken precies. een beetje naar, ja, ik noem het zelf maar het nieuwe genieten. En Je hebt zoiets van, nou oké, okay, dat duurt dan door. Dat is een vast gegeven, dat is financiële problemen. Maar we gaan er wel het beste van maken met z'n allen. Een beetje downsize en ook weer leuke dingen doen. Mensen hebben zich een beetje ingehouden de afgelopen twee, 2,5 jaar... Uh, en je ziet dat ze dus bijvoorbeeld over de, de af zeg maar, dat ze gewoon weer leuke dingen willen gaan doen. Ja, je spreekt over kleine, het kleine, pure, echte leven om ons heen. Dat sprak mij ook aan. Dat noem je inderdaad het nieuwe genieten. Ondertussen heb je het ook over een economische hongerwinter. Ja, het is misschien wat extreem gesteld, maar uh, het komt inderdaad wel op neer. Dit, dit gaat en lang duren en het is iets hè, dat er echt fundamentele veranderingen in alle sectoren gaande zijn. Hè. Uh, bij het bedrijfsleven, consumenten merken dat natuurlijk met allerlei uh, rustzorgpremies die omhoog gaan en WOZ uh, en nou, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, en uiteindelijk komt natuurlijk alles hè, via de overheid of via banken bij de burgers terecht. Zo is dat. Hey, en Wesley en Jolante, blijven die bij elkaar? <laughs> nou, ik hoorde Ivo hier vandaag over oh. Jolante, maar dat was niet echt positief. Nee, keer. dat zei hij. Het schijnt wel dat ze gaat moederen, dat... volgens Ivo tenminste. Was dat niet positief dan? Nou, dat weet ik niet als je iemand uh, die veel ambitie heeft op die manier weg probeert te zetten. lijkt het niet alleen ja, als maar positief. Als collega's, ja, ja. precies. Hé, hey, maar goed, dat dat niet... Nou, denk ik zelf, iedereen gaat meer naar huis, inderdaad. Uh, kinderen, meer, meer van de crash, doe ik zelf ook met één kind. Uh, opa en oma in huis halen. Ja. Uh, is dat ook een beetje een trend? Klopt, ja. De, de nieuwe wetse huiselijkheid zeg maar, die wordt weer opgezocht. Aan de kant noodgedwongen. Aan de andere kant ook omdat we jarenlang een, een soort red race hebben gehad. Als je kijkt naar de kinderfeestjes, die moesten maar gekker en mooier. Ja. Dure cadeaus, paar keer per jaar met vakantie, twee auto's voor de deur. Nou, noem het maar op. Iedereen hield zich groot. En nu langzamerhand zie je gelukkig, en dat is eigenlijk het afgelopen jaar al een beetje begonnen, maar zal in 2012 echt zichtbaar zeg zijn. Mm. Dat het heel normaal is om te zeggen: joh, ik ga dit jaar niet op wintersport. of ik doe even een beetje rustig aan met een kinderfeestje. Ja, dus die hele bubbel van inderdaad sushi mee in het pakketje met de lunch voor kinderen. dat gaat eigenlijk, die wordt doorgeprikt, zeg je. Heel, ja. heel goed zeg. we gaan zo verder praten, Richard, met jouw 10 trends die je ziet voor 2012. Inmiddels vraag ik ook luisteraars nog weer te bellen: 0800-1121. Als het in gesprek is, belt u zo nog even terug. Wat ziet u gebeuren? Waar gaan we naartoe met z'n allen in 2012? 2012 zelf zeg ik, de crisis gaat aan ons voorbij trekken en het sportgebeuren is helemaal in. Erik van den Burg zegt, hij is wethouder in Amsterdam zoals u weet. Wat hebben de meeste mensen het toch makkelijk met betrekking tot goede voornemens? Ik rook niet, ik drink niet, ik hoef niet af te vallen. Sport twee keer, wat nu? Vraagt hij zichzelf af. Sem zegt het positieve van minder welvaart is bijvoorbeeld, als we minder rijk worden, krijgen we waarschijnlijk wel meer sociale samenhang. En Marcel Derksen zegt voor 2012, zoek een leuk netwerk marketingbedrijf op. En creëer meer inkomsten dan. Goedenavond. Goedenavond. Wat zie jij gebeuren in 2012? Nou, ik zie uh, Nederland zelf wel een kampioen worden. Ik denk dat ze met dit team eindelijk de prijs gaan pakken. Ondanks het stigma wat we hebben. En ik zie dat er heel veel meer slechte weersomstandigheden gaan plaatsvinden. Veel natuurrampen. Veel natuurrampen zien gebeuren. Oh jee. Ja, absoluut. Ik denk dat uh, Nostradamus ergens wel een klein beetje gelijk had. Wellicht zit hij er honderd jaar naast, maar ik denk dat er steeds meer toegang naar extreme weersomstandigheden Je bent niet de enige, gedaan, want ook Ben de, ben de Rode, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Jij ziet ook nare dingen gebeuren? Ja, ik zie, ik, en ik hoop dat ze gelijk hebben, dat de Inca's uh, hebben voorspeld dat in 2012 onze aarde zou vergaan. Want we leven nu toch ook in een bepaalde fascistische vorm van leven, hè? Oh, jee. Maar dit is al 100.000 100 keer voorspeld en nog nooit is de aarde vergaan. Nou, dat is 100 keer voorspeld, maar die tijd is nog niet aangebroken. Hoe kan je dan nou iets voorspellen? Nou, hoe bedoel je? Hoe bedoel je dat? Heel eenvoudig. Als er iets voorspeld is, komt dat pas later. En dat ja. is het nog niet geweest. Nee, in het verleden voorspellingen. Maar het gaat erom dat je in het vooruit voorspelt. van dan en dan gaat de aarde even gaan. Dat gebeurt nooit. Dus daar houden we het dan ja, in. wat nog niet geweest is. Kan toch nog komen? Ja, dat klopt. Daar heb je ja. helemaal gelijk. Ik ben de rode, dank je zeer. Kasper de Horst zegt: Ik zie WNL verdwijnen in 2012. Ik ben erg benieuwd. Ik geloof er niets van. Maar we houden het in de gaten, Kasper. Dank voor je tweet. Isabel zegt: Ik word positief. Het kabinet zal vallen en de mensen gaan meer van elkaar houden. Minder egoïsme in 2012. De crisis zet niet door. Richard, eh, trendwatcher, Richard Lamp aan de lijn. W wordt populisme ja. minder, denk je, in de, po po in de politiek? Ja, ik, vreemd genoeg denk ik dat serieus wel. En dat zou je misschien niet zeggen als je nu vandaag volgens mij zelfs alweer ziet... dat Wilders het hele ja. kabinet ongeveer op het spel wil zetten vanwege de hypotheek. Ja. Um, maar ik denk dat het allemaal een hoop uh, geroffel op de trommel is... en dat eigenlijk als je goed kijkt naar de belangen van de verschillende politieke partijen... dat er niemand bij gebaat is, dat het onderuit gaat nu. En dat het dus daardoor niet zo snel zal gebeuren. En dat er dus hele extreme dingen binnen of ja, overstijgend aan het regeerakkoord... toch doorgezet zullen worden. Ja. En dat ze gewoon lekker blijven zitten. Jij gelooft ook dat men blijft zitten, geen verkiezingen... en de hypotheekrenteaftrek blijft bestaan? Uh, ik denk dat ze het heel slim gaan oplossen. Hè, want iedereen moet uh, als winnaar uit de bus komen. Dus officieel blijft hij bestaan zoals die ongeveer nu is. Maar aan de achterkant, als je dan zegt... Van, ja, maar je moet eigenlijk wel gaan aflossen, mensen... Ja, dan wordt natuurlijk de aftrek vanzelf ook minder. Zo is het ook weer. Jeroen Glissenaar, projectleider. Goedenavond. Herbert Forrest. Goeden... Ja. Goeden... Goeden... Hallo. Zeg, zeg maar. Ik, ik denk dat uh, voor het komende jaar. En dus eigenlijk een tendens die de laatste jaren toen de crisis begon ingezet. is dat mensen de openbare ruimte. zoals parken en natuur en bossen. op een andere manier gaan gebruiken. Je zag dat eigenlijk met de komst van de euro. toen weer op de terrassen een biertje. werd in één keer twee keer zo duur. En toen trokken met name de jonge mensen. Trokken de parken in met een fles wijn. en gingen daar hun vrije tijd besteden. En dat heeft eigenlijk een soort uh, sneeuwbal-effect gehad. Toen kwamen de ouders met kinderen. en nu is het al. Heel erg hip, met name in de park in Arnhem, om gewoon meer, langer als vier uur in die openbare ruimte te zijn. Leuk. En ik ben, ik ben in uh, IJsland geweest net na de Big Bang, toen het daar allemaal instortte. En je zag daar ook dat ze, omdat iedereen arm was en iedereen eigenlijk hetzelfde had, iedereen had een schuld van uh, 260.000 mm. euro gemiddeld. Toen was het ook geen last meer. En daardoor hadden mensen zoiets van: het is zo, maar we gaan wel weer leven. En je zag dat feestjes ja. die uh, eerst heel ziek waren. Weer gewoon buiten nou. een pleintje waren met een vuurtje en een fles wijn. Jeroen, klopt helemaal. Dit is precies wat de trend wordt ook voorspeld. Minder, minder groots doen, minder duur en luxe doen. Terwijl je het eigenlijk niet wil, uh, eigenlijk niet hebt en boven je stand leven. Dat gaat terug naar het huiselijke. Dank je zeer. Ondertussen hoop ik ook dat het illegaal vuurwerk uh, af gaat nemen in 2012. Want de bommen blijven ook hier rond de studio uh, klinken. Annemarie zegt: uh, voornemens voor 2012. Meer focus op de toekomst. En dan blijven dingen en blijven denken aan de dingen die gebeurd zijn. En meneer de Jong die twittert. Wat schattig ouderwets om in jaren te denken. leven in het hier en nu en motiveer je dagelijks positief, meet niet in jaren, acteer nu. Twintiger kan nog, hashtag WNL, hashtag Eerdmans, wat is uw trend voor 2012? Richard, wat, wat denk je van sport? Want ik zeg, het wordt een sportzomer natuurlijk ja, geweldig. dat wordt het zeker. Kijk, bijvoorbeeld morgen hebben we dan natuurlijk de, de wat is het, de EK uh, schaatsen. In, uh, of sorry, de NK schaatsen in Nederland, maar in januari hebben we gelijk de, de EK. Nou, dan hebben we een beetje een gat. Dan moet er gewoon gewerkt worden in Nederland. En dan krijg je achter elkaar door. Hè? De, de EK van het voetbal 2012. Ja. Tour de France. Olympische Spelen Wimbleden. in Londen. Wimbledon ja. zit daar trouwens ook nog weer voor. Dus dat wordt een prachtig jaar. En het leuke is, hè, als je dat soort dingen ziet aankomen... dan kan iedereen doorberedeneren dat dat bijvoorbeeld heel goed is... voor de consumentenelektronica. Mensen willen een nieuwe televisie. Een mooiere televisie, want ze zullen dat veel thuis gaan kijken. Met hun vrienden. Daar moet wat bij gedronken worden. Dus je kan je ook voorstellen dat de aandelen van bier en dergelijke omhoog gaan. Dus op die manier... Ziet het er qua omzet best wel positief uit. En ook, heel Nederland oranje maken, is op zich natuurlijk al interessant voor de economie. Ja. Nee, en worden we kampioen, denk je? Kan dat erbij? Ja, kijk, dat zijn alweer nou van die dingen, daar ga ik eigenlijk daar ga je niet over, over snap je. Maar ik denk op zich, als ik zo hoor, de, de kansen zijn natuurlijk goed als ze maar niet overmoedig worden, dat is het grootste gevaar. Dat is ons grootste gevaar altijd al geweest, als ja. oranje. Paul Doorman, positief in 2012. Dat breek me klopt. Wat zeg je? Ja, met Paul Doorman. Zeg maar Paul. Je, je hebt in de politiek gezeten, hè? Klopt. Uh, hoe zit het eigenlijk? Een uh, democratie is dat toch zo dat je referendum moet houden voor, voor, voor een besluit, genomen kan worden? Ja. Ik kan het uh, moeilijk verstaan, Paul. Ik zal je zeggen, probeer nog terug te bellen, dan kan je een uh, betere lijn uh, pakken. Colin uh, Leijenaar? Ja, goedenavond. Ja, zeg maar, 2012. Ja, ik denk dat 2012 zal natuurlijk sport bevatten, maar ik denk dat het vooral ook muziek gaat bevatten. Veel muziek. En ja. wat je namelijk ziet is, in tijden van crisis was er altijd een opleving in de geschiedenis, in de muziekwereld. Ik, uh, ik run zelf een popschool en wat wij nu merken, wij hebben onze grootste groei, groei merken wij nu tijdens de crisis. Omdat mensen zoiets hebben van, we moeten weer leuke dingen doen, muziek, muziek maken, muziek leren is betaalbaar, dus we gaan uh, ja, muziekles uh, volgen. En dat valt mij heel erg op dat dat juist in tijden van crisis heel erg omhoog uh, komt. Nou, oei. Ook een positief geluid. Da Dank je wel, Colin. Stefan Work, die zegt WNL zal er een half uurtje bij krijgen in 2012. Dat is natuurlijk <laughs> hartstikke leuk, Richard, vind je niet? Ja, dat vind ik een hele goede positief. Daar kunnen, kunnen we heel veel positiefs over zeggen. Dat, dat, dat uh, weet ik niet of dat erin zit. Uh, wat vind je van Johan Derks, uh, Richard? Is dat in of uit in 2012? Uh, volgens mij denkt hij zelf dat hij nog steeds in is. Maar ik denk dat hij meer van 2011 was. Oké. Okay. Nou, het ja, kan hem zo gevraagd worden. Want hij zit direct na het 7 uur Nationaal in... in uh, Kunststof op Radio 1, dus daar wordt hij ook Wij Wij gaan afsluiten Richard, mag ik je zeer bedanken voor je trends en het watcher daarvan en ons inzicht geven... in wat er in 2012 staat te gebeuren. Richard Lamp, trendwatcher, dank je zeer. Jacqueline Herder zegt, ik geloof niet dat de aarde vergaat. Nou, dat vind ik ook een prettige, prettige vaststelling. We sluiten af van, van, deze, van deze aardbodem, wil ik zeggen. Nee, van 2011. Ik spreek u graag weer in 2012. Dan ben ik weer present met nieuwe avondspitsen. Morgenavond is Jan Roos er gewoon met een avondspits. En dan kunt u weer genieten van een nieuwe mening